Herman Vriend met het NOS Journaal. CDA-lijsttrekker Buma de Rutte en PvdA-lijsttrekker Samson... met z'n tweeën al in potlood een afspraak hebben staan. Buma zei dat een nieuwsuur. Maar in het tv-programma 1 voor de verkiezingen ontkende Rutte dat. Hij zei dat hij zich altijd kapot heeft geërgerd aan partijen... die de buit al leken te verdelen. PVV-leider Wilders zei eerder op de dag... dat een paarskabinet van VVD, PvdA en D66 al in de grondverf staat. Ook SP-leider Roemer gaat daarvan uit protestbeweging Occupy gaat vanmiddag in het centrum van Utrecht stempassen verbranden. De betogers doen dat omdat het volgens hen niets uitmaakt of iemand wel of niet gaat stemmen. Een stem heeft in het huidige systeem geen enkele zin, zegt Occupy. De beweging strijdt tegen de uitwassen van het kapitalisme. De Franse politie heeft de hulp gevraagd van Italië en Zwitserland bij het onderzoek naar de moordpartij bij het meer van Annecy. Omdat de grenzen met beide landen in de buurt liggen, denken agenten dat de daden mogelijk naar een van die landen is gevlucht. Bij de moordpartij kwamen een Brits echtpaar, een oudere vrouw en een fietser om het leven. De twee dochters van het echtpaar overleefden het drama. De politie heeft nog altijd geen idee van het motief voor de moorden. In het noordwesten van Nicaragua waren ongeveer 3000 inwoners geëvacueerd... nadat een vulkaan as en gas begon uit te stoten. De autoriteiten hebben militairen naar het gebied gestuurd... maar honderden mensen waren al uit zichzelf weggegaan. De San Cristobal vulkaan begon gisterochtend te rommelen... kort nadat er explosies waren gehoord... Rond de vulkaan hangt een dikke rookwolk. De Nederlandse ploeg heeft op de Paralympische Spelen 39 medailles gewonnen. 10 gouden, 10 zilveren en 19 bronzen plakken. Vandaag, tijdens de laatste dag van de Spelen, kunnen de Nederlanders geen medailles meer winnen. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles in totaal. Het weer, zonnig met op veel plaatsen temperatuur boven 25 graden. Aan zee iets minder warm. Dit was het in Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er zijn wel snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A12 tussen Utrecht en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vooraf bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie.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 A good friend and a glass of wine. Dat is alles wat deze dame, deze Lianne Rimes nodig heeft... om de avond heel goed door te komen. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Weer één of twee uur lang gevarieerde country music... vanaf die zilveren schijfjes. En aan de eerste tonen herkent u ze al, hè? De Eagles. Pas geleden een nieuwe cd uitgebracht in Double A... Long Road Out of Eden... ...en toen ik in de eerste instantie hoorde dat er weer een nieuwe cd uitkwam van de Eagles... ...toen dacht ik bij mezelf van... ...daar zullen alle bekende nummers wel weer op staan. Misschien net in een ander jasje, maar toch wel weer heel bekende... ...zoals uh, Hotel California en zo. Dus ik was heel erg verrast over deze cd... ...deze dubbellaag van de Eagles... ...met als liedzanger Dan Henley... And Mama don't know, this is Mika Roberts featuring Toby Key. En geïntroduceerd in de countrywereld door Niemand minder dan Willie Nelson Deze Mika Roberts En ze heeft nog een hele mooie carrière voor de boek Dit nummer heeft zij samengezongen met Toby Key De prachtige stem van deze dame Wilt u meer over haar weten? Dan gaat u gewoon naar haar website hè? Gewoon uh, Mika Roberts M-I-C-A Roberts ik heb nog een duetje in de CD-speler en Deze keer van Steve Earl samen met Alison Moore. Days aren't long enough if you love each other. Nou, dat laatste dat heb ik er zelf maar bij bijvoorbeeld. hoor. Another year is coming Another circle round the sun. Another thousand tears of fall. I'll never count on a curse I'm surrounded by your love And days are never long enough Four more seasons on purpose Prachtig uh, duet van deze twee, hè? van deze Jim Lauderdale en uh, nee, nee, nee, Steve Earl en uh, Alison Moore. Ik moet het natuurlijk wel goed zeggen. Hè? Ik moet niet uh, iemand anders aankondigen als, uh, als dat het is. Uh, deze jongeman, die heb ik hier één keer in Nederland mogen ontmoeten. Is alweer heel wat uh, jaren geleden, maar toch. Een cd die hij uitbracht heet The Walls Came Down en ik heb het over Colin Gray. It's that feeling that someone is standing behind me and I turn around and there's no one there and it's the sensation that someone just whispered yeah I still hear your voice but you're not really here your memory is like a ghost and my heart is in skin Every now and then, all by myself in a crowded room or my empty bed. There's a place you've touched with your love, no one gets close to. I can still feel you, I can still feel you, I can still feel you. You said you'd love me forever, then you said it's over, and left me without the missing link. I thought I'd forget you, but I guess I forgot to, and lately I've been too confused to think when I reach for someone new. It's like...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 your love no one gets close to you. i can still feel you i can still feel you i can still feel Ik heb al even niets meer van gehoord he, van deze Colin Ray... en ik heb nu meteen uh, het plan opgenomen... om binnenkort maar eens een keer te gaan kijken op zijn, uh, op zijn website... en dan gewoon eens een keer contact opnemen met deze man... en gewoon eens een keer een interviewtje met die man te plannen... Cullen Ray the Wall came down. The Walls came down... alweer uit... Uh, 1998, 1999... alweer heel wat jaren geleden... dat deze cd uitkwam. Hier in Nederland uh, kennen wij ook... het uh, Dutch Country Music Awards Gala. DCMA Gala wordt het ook wel genoemd. En daar uh, zijn heel wat uh, mensen... die daarna uitkijken. Want ja, als zanger, zangeres, instrumentalist... dan kun je daar een felbegeerde... award krijgen. En zo'n award die, uh, wordt dan uitgereikt door iemand van, van de DCMA, van de Dutch Country Music Association. De genomineerden, die zijn inmiddels al bekend, althans de genomineerden. Voorheen was het zo, waren het alleen de lezers van Country Gazette en de leden van de DCMA die konden stemmen op hun favoriete artiest, zanger, zangeres, band, akoestisch, band, elektrisch, duo, trio, instrumentalist, enzovoort, enzovoort. De DCMA die heeft het veranderd, want zoals je weet, de Country Gazette die gaat stoppen en toen heeft ditje meegezegd, wij gaan gewoon verder maar dan op onze eigen manier iedereen, maar dan ook Iedereen in Nederland mocht een lijst samenstellen met hun favoriete zanger-zangeres enzovoort. En daaruit is dan weer een keuze gemaakt door de leden van de Dicieme en alle radiopresentatoren van Nederland met een countryprogramma. Over een tijdje dan komt er weer een ronde en daarin worden echt de winnaars bekendgemaakt en die worden dan gekozen door alleen de leden van de Dicieme. En degene die zich voor, daarvoor heeft aangemeld. Met een uh, eenmalige code kunt u via de website van de DCMA stemmen. Kijk u gewoon op de www.dcma.nl www en dan kunt u meestemmen op uw favoriete zanger of zangeres. Keison Delivery is een formatie die nogal wat voorkomt in die lijst. Zij staan erin als album van het jaar met Echoes of Leaving, het laatst verschenen CD van hun. Zij staan ook als Song van het jaar genoteerd. Daarnaast is Ad Welte, Wim van der Vliert en Johan Janssen genomineerd als instrumentalist. Duo-trio Jacqueline van der Griend, Wim van der Vliert, Keison Delivery als band elektrisch spelend. Wim van der Vliert als zanger en Jacqueline van der Griend. Als zangeres. Nou, dan moet er zeker een award komen voor die mensen, hè? Een nummer van Mo Heggert. I've been throwing horseshoes Over my left shoulder Spending most of my life Searching for their falling Ga!